3 uur. De Radio 1 sportzomer Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen uh, aandacht voor uh, alle sport natuurlijk. Maar ook voor de gevolgen van de vloedgolf in het zuiden van het land. Ja, we hebben straks een heel leuk relletje uit India. Dat heeft te maken met de openingsceremonie. We praten over datgene wat bij het hockey gebeurde, bij het roeien gebeurde. En we blijven natuurlijk wielrennen volgen en de Formule 1 race in Hongarije. Nu is het NOS nieuws. Hier is Lieselop Thomassen. Het Limburgse waterschap Roer en Overmaas gaat onderzoeken... of in Sleenaken maatregelen nodig zijn om nieuwe wateroverlast te voorkomen. Rond middernacht steeg het waterpeil van het riviertje de Gulp... in een half uur tijd met anderhalve meter. Twee straten liepen daardoor gedeeltelijk onder... en twee hotels en een restaurant liepen flinke waterschade op. Volgens het Limburgse waterschap... kan zo'n overstroming in de toekomst vaker gebeuren. We weten allemaal dat we te maken hebben met klimaatverandering. Uh, dat houdt in dat er intensievere regen bij je gaan vallen. Dus het zal vaker gaan voorkomen dat tot nu toe het geval is geweest. De Laatste keer dat de gulp overstroomde was tien jaar geleden, maar dat was minder extreem dan nu. Opnieuw wordt zwaar gevochten in Aleppo, de grootste stad van Syrië. Volgens een correspondent van de BBC worden beschietingen gemeld... in en rond het centrum van de stad. Het Syrische leger heeft de afgelopen dagen zwaar materieel naar Aleppo gebracht. Het voert beschietingen uit met tanks en artillerie op de wijken rond het centrum. Maar de opstandelingen bieden stevig weerstand. En volgens een activist kunnen legertroepen de wijken niet in. De activist zegt ook dat 1200 strijders in de stad vechten tegen het leger. Volgens hem hebben ze nieuwe wapens en munitie gekregen, maar van wie de wapens komen wil de activist niet zeggen. De regering heeft gezegd te blijven vechten om de strategisch belangrijke stad opnieuw onder controle te krijgen. De Tilburgse kermis heeft de afgelopen tien dagen het recordaantal van anderhalf miljoen bezoekers getrokken. Daarbij zijn ook de bezoekers meegeteld die vandaag op de laatste dag worden verwacht. Het drukste was het op Roze Maandag, daar kwamen 375.000 mensen op af. De Tilburgse kermis is de grootste in zijn soort van de Benelux en wordt ieder jaar beter bezocht. Dit jaar was het ook nog eens mooi weer. Volgens verantwoordelijk wethouder Muller heeft vooral de horeca de omzet sterk zien stijgen. Voor de kermisexploitanten bleef de omzet ongeveer gelijk in vergelijking met vorig jaar. De politie heeft tijdens de Tilburgse kermis 41 mensen aangehouden. Sanne Keizer en Marleen van Iersel zijn slecht begonnen... aan het Olympisch beachvolleybaltoernooi. Het duo verloor in groep D met 2-1 van het Spaanse duo Fernandes en Bacchirizzo. Keizer en van Iersel werden dit jaar Europees kampioen... en haalden de finale van het Grand Slam toernooi in gestaat. Maar de Spaanse speelsters waren vandaag te sterk. Het weer op de meeste plaatsen droog met redelijk wat zon. Vanavond wisselend bewolkt met vooral in het zuiden buien. In de loop van de nacht overal buien. Die trekken morgenochtend weg naar het oosten. En in de loop van de dag is er dan meer zon. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Jumbo, eruit met die plofkip! En zorg dat de kippen ook weer een beetje kunnen lachen. Kijk op wakkerdier.nl. Bejafar! Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash Monta. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In dit uur gaan we onder meer praten met sporters die al in actie zijn gekomen vandaag. We gaan natuurlijk aandacht besteden aan de grote prijs, de Formule 1 in Hongarije. Dan heb ik het over Formule 1 en auto's. Maar we gaan eerst nog even kijken hoe het gaat op de fiets bij de wegreis voor de vrouwen. Gio. We hebben weer een demarage van de Nederlandse, maar echt demareren is het niet. Ze gaat alleen hard bergop, want we zijn bezig aan de eerste beklimming van Box Hill. Hierna nog een keertje na een rondje. ...van 15,5 kilometer. En je ziet meteen aan de achterkant van het peloton... ...dat er ook wel redelijke rensters uit uh, grote wielernaties... ...dat die uh, op afstand gereden worden. Lucy Martin, de Engelse moest juist lossen. Monia Baccaille, de Italiaanse moest er juist af. Dat zijn toch niet de allerminsten die eraf moeten... ...want de Braziliaanse, de Venusolaanse ...en al dat soort volk, dat zijn ze inmiddels kwijtgeraakt. Nu komt Ellen van Dijk als eerste boven op Box Hill, En dan uh, gaan we beginnen aan dat rondje van 15,5 kilometer. Het peloton is nog... Nog wel uitgebreid door een vrouw of 30 van dus samen met Evelyn Stevens en Pia Sunstedt de Vinsen. Dat zijn de eerste drie op de beklimming. Hier zijn live vanuit Londen Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. Er viel veel regen vannacht in België net over de grens. En dat hebben ze geweten in het Limburgse dorp Slenaken. Het riviertje de Gulp kon al dat water niet aan. En dat levert er veel wateroverlast op. Hebben we eerder over bericht in deze uitzending. Nou regent het natuurlijk wel vaker. Hoe kan het dat dit keer zoveel onschade, eh, schade ontstond daar? Eh, weervrouw Willemijn Hubert. Willemijn, wat maakte vannacht zo bijzonder? Ja, vooral dat er zoveel regen in korte tijd viel. Uh, kwart over acht s avonds tot kwart voor negen. In slechts een half uur viel er al 60 mm. En daar bleef het niet bij. En normaal valt er in een hele maand juli 80 mm. Dus het was gewoon echt heel veel regen. En die regen viel in Homburg. Zo'n vijf kilometer van Slenaken verwijderd. Helemaal niet zo ver dus. Maar er is wel een verval van 73 meter. En al dat water moest door een riviertje de gulp uh, afgevoerd worden. En die kon dat niet aan. En de enige optie was dus uh, buiten de oevers treden. Hoe zeldzaam is dat in Nederland? Ja, het is in uh, Nederland zeldzaam. Het komt vaker voor in heuvel- en bergachtige gebieden. Bijvoorbeeld in het oosten van Europa of het zuiden van Frankrijk. En in Spanje Je hoort regelmatig een verhaal dat er een camping weggespoeld is. Maar dat gebeurt eigenlijk niet in Nederland. Want wij hebben niet zoveel heuvels- en bergachtige gebieden. En in ieder geval niet gebieden waar zo'n groot verval is. Dus de enige plek in Nederland waar het eigenlijk kan gebeuren is ook Zuid-Limburg. Nou, dat gebeurde dus ook. Dat verklaart het uh, in ieder geval dat het in dat gebied was. En, en waarom kon het water niet weg? Ja, het was dus heel veel regen in, in hele korte tijd. Er werd al veel afgevoerd door allerlei beekjes en slootjes... maar het was echt te veel voor dat, uh, dat kleine riviertje. En die trad dus buiten oevers, met alle ja, nare gevolgen ja. van dien. Is de ellende nu voorbij of komt er nog meer regen daar? Nee, er zitten wel een aantal buien nog in de verwachting... maar qua regenhoeveelheden uh, op dit moment niet zoveel meer. En zulke dingen komen gelukkig ook niet zo vaak voor. Nee, nee zeker voor de mensen daar. Precies. En dank uh, dat je dat even hebt willen uitleggen. Willemijn Hubert, weervrouw van de NOS... Het leuke aan de koers bij het wielrennen van de vrouwen is dat er constant actie is. Dat constant mensen het proberen dat het nog niet lukt, Gio. Ja, dat is jammer, maar er is wel strijd. Het is leuk ja, om te zien, hoor. Het is een hele levendige koers en dat maakt het weer mooi. We krijgen nu weer een demarrage en als ik zo van afstand kijk... dan uh, zou het Vos zelf wel weer kunnen zijn die het daar probeert. En als Marianne Vos aanzet, dan hoor je gewoon letterlijk... dat alarm door het peloton heen gaan van uh, jongens oppassen... want hier gaat serieus iets gebeuren. En dan zie je ook dat het helemaal uitrekt... terwijl ze inmiddels boven zijn dus op Box Hill. Maar daar is het nog uh, lastig genoeg, hoor. Vos trekt uh, hard door en dan uh, zien we hoeveel vrouwen in het... Uh, zitten en vrouw of 10 12 dan vallen er wat gaatjes daarachter vos kijkt om denkt nou dit is nog niet de poging die ik uh, moet wagen om echt weg te komen voorlopig maar even weer de benen stil houden maar het is inderdaad levendig zoals we dat trouwens gisteren bij de mannen op een gegeven moment ook wel zagen uh, iedereen tegen team great britain iedereen tegen cavendish en zijn mannen en die opzet is geslaagd nou nederland is hier ook een soort uh, one uh, team uh, ja hoe zeg je dat destruction team in ieder geval uh, van één ploeg en die probeert alles kapot te rijden, terwijl we nu weer een demarage krijgen van Emma Pouli. Die springt dan weg, krijgt meteen Vos met zich mee. Vos is attent, dat is goed, dat is mooi. Zij wil per se Olympisch kampioen worden, ik kan het me voorstellen. Dat wil je altijd natuurlijk al in het leven. Maar zeker als je al zes keer achter elkaar tweede bent geworden op een WK. Op de ring houden ze de benen zeker niet stil. Dan gaat het heel hard de grote prijs van Hongarije voor Formule 1-wagens. Ronald van Dam. Nee, die jongens uh, drukken het liefst, uh, keihard het uh, gaspedaal in en gebruiken het uh, rempedaal uh, als het even kan zo uh, min mogelijk. Maar dat moeten ze wel regelmatig hier doen hoor, want hier zitten toch uh, de nodige bochten in dit uh, relatief korte circuit van uh, 4,7 kilometer, de hungaro -ring. Uh, Het gaat ook allemaal om uh, wie het beste omgaat met zijn banden. Allemaal dezelfde eenheidsbanden van uh, Pirelli. Maar je moet de twee rubber samenstellingen, de zachte en de harde compound, in elk geval Eén keer gebruiken tijdens de race. Uh, misschien dat Romain Grosjean gaat voor een twee, uh, stopper. Dat betekent dan wel dat hij op zijn uh, setje met harde banden nu de race moet gaan uitrijden. Dat heeft hij nog uh, 26 ronden te gaan. Hij ligt op dit moment op de vierde plaats achter Fernando Alonso. Daar weer voor Lewis Hamilton. Hamilton is ook voor de tweede keer binnen geweest. Alonso nog niet. En de koploper in de race nu voor even is uh, Kimi Raikkonen. Maar goed, die moet ook nog zijn tweede pitstop uh, gaan maken. Dus uh, ja, zo is dat veld eventjes door elkaar uh, gehusseld. Hungaro, uh, of de de Hungaro Ring is ook wel bekend om uh, Bernie's Avenue. Inderdaad, dat is een sluipweggetje. Uh, genoemd naar uh, de, de grote oppergod van de Formule 1, Bernie Ecclestone. Die had altijd uh, een bloedhekel aan om in de file te staan. Dan moet je hier van de snelweg af en dan, uh, ja, dan sta je eigenlijk gewoon achteraan te wachten tot je een keer bij het circuit kwam. Nou, dat had Ecclestone geen zin in en die liet een soort uh, weggetje aanleggen. Nou, heel snel uh, werd een sluitweggetje, Bernie's Avenue genoemd. Daar is ook uh, de Hungaro Ring dus berucht om. Want ja, Ecclestone die wacht nooit. Die kijkt nu naar de Grand Prix van Hongarije. En de binnenkomst nu van Fernando Alonso. Voor zijn tweede pitstop. En daar ben ik benieuwd waar hij zo meteen weer de baan op gaat komen. Daar de Ferrari die binnenkomt. Staan het bekend omdat ze dat goed doen. Doen ze inderdaad ook goed. Een Hele snelle pitstop. Snel vier banden erop. Nou komt daar maar eens om bij de quickfit. En meteen erachteraan. Dat is wel mooi. Dan blijven die monteurs staan. Dan heb je Felipe Massa die binnenkomt. En dan moet daar geen paniek uitbreken. Dit ging net even iets langzamer bij Massa. Dat is dan misschien zijn pech. Dat eerst Alonso komt en dan. Massa. En ook hij komt dan weer de baan op. Van de 69 ronden die we in de taal moeten rijden. Hebben we hebben er nu nog uh, hebben we al 44 gehad. Dat betekent nog 25 te gaan aan de leiding. Voor eventjes dan Kimi Rijkonen met de Loods. Snel naar Gio. Ontwikkeling in de koers. Ja, valpartij, vervelend. Uh, Loes Gunnewijk die daar uh, onderuit slaat uh, terwijl ze daar een bochtje doorgingen. En Poelie is de vrouw die het tempo maakte vooraan en zij krijgt een van de Amerikaanse met zich mee. En dan moet uh, Ellen van Dijk, die daar ook mee in het wiel zat, moet dan bergen op loslaten. Ja, dat is nou net een kwaliteit die Van Dijk niet heeft. Maar daarachter daar komt Marjane Vos al aan hoor. Die is weggesprongen uit het uh, peloton. Laat nou maar een gaatje vallen, Van Dijk. Iedereen moet om jou heen rijden. Dat zal lastig worden dan om Vos terug te pakken. Maar dit is weer zo'n momentje in de wedstrijd. Dat zie je gewoon gebeuren, tijdje dus van een van de Nederlandse vrouwen. En dan meteen het tempo omhoog. Vos moet kunnen profiteren. Zij rijdt nu naar de twee koploopsters toe. Waarbij we in ieder geval Emma Poelie hebben gezien. En ik denk haast weer dat het die Stevens is. Die uh, Amerikaanse Evelyn Stevens. Die de Waalse pijl ook al heeft gewonnen dit jaar. Die kan klimmen als de beste. Klopte daar Vos in een uh, sprint Adeu berg op. En Evelyn Stevens kijkt dan even om samen met Poelie. Dit zijn toch wel twee van de betere klimsters in het uh, peloton. En dan zien we daar uh, Ellen van Dijk volgens mij toch weer nee, Marianne Vos natuurlijk die daar dan weer aansluit bij die dames. Dan slaat het er achter weer wat verder uit elkaar, maar nog steeds is het niet de definitieve slag lijkt het wel, want er zijn nog veel vrouwen in de achtervolging. Africa right. yeah. I got my woman, I just want you to know. I feel pretty good. <laughs> just come on, uh, just come on y'all Friends met, uh, met Shout. En daar waar in het begin van uh, de koers bij de vrouwen uh, Italië... Verenigde Staten Nederland zich liet zien... zien we nu toch steeds ook iets meer aan Great Britain op de shirt staan, Gio? Ja, het is voortdurend dezelfde Engelse trouwens die ook uh, daar vooraan uh, probeert weg te rijden. Het is die ontzettend kleine Emma Pooley. Ze kan echt klimmen als de beste. Voor de rest, uh, ja, sprinten dat is niet het ding. Uh, afdalen is niet helemaal dat ding. Ze zit ook het liefst een beetje aan de buitenkant van het peloton. Want ze schommelt een beetje. Dat kun je ook zien op het moment dat ze nu weer tempo maakt. Terwijl uh, daar uh, een van de Nederlandse vrouwen toch uh, in het uh, wiel zit. Marianne Vos die het zojuist uh, probeerde, werd weer teruggepakt. Maar dat levert wel prominente slachtoffers op. Nicole Koek. Is eraf. En dat is toch wel heel belangrijk. Dat is de Olympische kampioene van vier jaar geleden. Nicole Koek. Alleen maar in het Engelse team toegelaten dit jaar op de Olympische Spelen. Omdat ze regerend kampioene is. Niemand begreep het. Er waren betere rensers voorhanden, vond men. Maar Koek moest en zou op die Olympische Spelen in Londen gaan rijden. En zij wordt afgereden samen met een van die sterke Russinnen, Tatjana Antoshina. Nu kijken we weer naar de voorkant van het peloton. En daar zien we er weer rijden ook Marianne Vos. Ellen van Dijk zit daar ook. Ook nog bij. Ik dacht dat Annemiek van Vleuten ook nog in dat gezelschap rijdt. Gunnewijk gelost door die valpartij. Die probeert nog met de moed en wanhoop aan te sluiten. Maar dat zal toch moeilijk zijn hoor. Voor Loes Gunnewijk. Om in er eentje aansluiting te krijgen bij dit peloton. Dat steeds verder uitdunt. Want de dames hebben zijn vastbesloten. Om er een serieuze koers van te maken. En daar zie ik ook inderdaad. Volgens mij zie ik ter, daar rijden Annemiek van Vleuten in dat pelotonnetje. Maar Koek dus gelost. 17 seconden achter het peloton. En als dat tempo zo doorraadt, ze rijdt. Je 55 kilometer in het uur. Dan wordt het heel erg lastig voor de uittredend Olympisch kampioenen om nog aan te sluiten. De hockeyvrouwen hebben hun eerste Olympische wedstrijd gewonnen. belgië werd met 3 doelverslagen verslagen. De doelpunten kwamen van Kim Lammers en Kaja van Maasakker. Gerard de Groot nu in gesprek met Maatje Pouwen. Ja, Maatje Pouwen, het zag er even in de eerste helft wat moeizaam uit. Uh, nou, ik denk dat we uh, beginnen zenuwen. En, uh... Dat soort dingen wel even kwamen opspelen als je hier in een vol stadion speelt en uh, super veel oranje en ja, toch Olympische spelen is een ander toernooi dan normaal en ja, dan zie je wel dat we uh, in het begin altijd een beetje lastig België heel verdedigend maar ik, ik denk gewoon dat we heel geduldig hebben gespeeld onze kansen hebben afgewacht en uh, zeker in de tweede helft gewoon uh, zijn blijven uh, passen blijven spelen en dan kwamen de kansen vanzelf dat zag je vandaag ook en, en misschien ook nog in het spel in de formatie wat onzekerheid over uh, de afwezigheid van Willemijn Bos, hè? dat je dan andere dingen moet gaan spelen. Ja, tuurlijk. Zij speelde natuurlijk achterin en uh, zij is weggevallen. Dus we moeten een nieuwe opstelling bedenken. Maar ja, we hebben.. In deze voorbereidingen zoveel verschillende combinaties gespeeld, zoveel verschillende mensen hebben meegedaan. Dus dat is wel een kracht van ons dat we dat in de laatste maanden gewoon ook wel ontzettend veel getraind hebben. Maar ja, dat, ik denk dat we gewoon vandaag gewoon prima gespeeld hebben. En onze kansen afgewacht hebben en uh, ons niet gek hebben laten maken door het verdedigende spel van België. Wanneer en, en hoe is er en waarom is er besloten dat jij dat in eerste instantie moest gaan doen, de laatste verdediger, de positie van Willemijn Bos? Uh, nou, ik heb daar in de voorbereiding natuurlijk wel vaker gespeeld bij een bos ook in die positie gespeeld. En, uh, ik denk dat, uh, dat ik de rust gewoon van achteruit uitstraal op die positie. En, uh, ja, als Max denkt dat dat nu het beste is voor het team, dan uh, gaan we dat gewoon doen. Maar toch werd dat op een gegeven moment gewisseld. Hè? Toen zag uh, Sophie Polkamp ineens op die positie. Ja, maar dat is ook wat ik zeg. We hebben zoveel verschillende combinaties gespeeld. Dus heel veel spelers kunnen op verschillende posities staan. En, uh, ja, Max wisselt daar gewoon heel veel aan af. En hij draait met iedereen door op de bank. En, uh, ja, dat is denk ik de kracht van ons team. Je zei we waren misschien toch wel een beetje nerveus voor die eerste wedstrijd hier bij het Olympisch toernooi. Is dat nu voorbij? Nu de kop eraf is? Ja, natuurlijk. De eerste wedstrijd is gespeeld. Uh, iedereen weet nu uh, hoe het is om in het stadion te spelen, vol mensen. En uh, ja, dat is gewoon mooi. En dat is in het begin gewoon even wennen. En we hebben zo lang uitgekeken naar die eerste wedstrijd tegen België. Ja, dat we daar zo klaar voor waren en zo graag wilden beginnen, dat je in het begin gewoon nog staat te stuiten, denk ik, uh, als dat de eerste fluitsignaal is gegaan. Maar uh, die zenuwen zijn er nu van af en uh, we gaan nu door naar de volgende wedstrijd. Dan is het 3-0 mooi. Ja, zeker weten, goed begin. Zijn Maartje palmen roei duo, moet ik zeggen, Maaike Het en Rian Sigmund moeten zich vierde herkansen zien te plaatsen voor de halve finales van de lichte dubbel 2. Ze werden vierde in hun serie en achter niet meer in gesprek met Maaike Het. Waren jullie tevreden over de race, over hoe het ging op het water? Ja, eigenlijk wel. Um, het is altijd zo dat we natuurlijk na de race met z'n twee even kunnen nabespreken... nog een stukje uitroeien. En toen hebben we al tegen elkaar gezegd... Van, nou, we vonden het eigenlijk gewoon wel een uh, strakke race. En we hebben uh, goed gevaren en technisch voelden we het lekker. En we hadden het idee dat we goed samen uh, de haal neer konden zetten die we wilden. Um, achteraf zeiden de coach dat er nog zeker ruimte is voor verbetering. Dus daar gaan we straks verder over hebben. En de tijd? Ja, die heb ik eigenlijk nog niet eens gezien. Want het is, zo, ja, het is van dat weer waarvan je denkt van, wat moet ik ermee? De ene keer waait het harder dan de andere keer. Dus ik kan het wel vergelijken met, met de andere heats. Maar ik denk niet dat dat heel erg realistisch is. Uh, ik hoorde net iets van 17, Ja, we hebben harder gevaren. Maar uh, het is ook niet het makkelijkste, makkelijkste weer. Dus dat is altijd moeilijk uh, om daar echt iets zinnigs over te zeggen. Jullie waren eigenlijk een van de weinige boten die regen had tijdens de race. Want het was wel steeds dreigend, ook wat onweer en dergelijke. Maar eigenlijk bij jullie series regende het echt. Heeft dat invloed? Oh nee, ja, ik kan me herinneren dat er ergens een enorme donderslag was. Dat ik echt dacht van wat gebeurt? En ik denk, nou ja, euh, laat ik maar gewoon euh, als soort van aanmoediging euh, <laughs> zien. En het euh, ja, volgens mij is het gewoon droog gebleven. Ik een paar spatjes voordat ze de baan in mochten. Maar volgens euh, mij hadden we wel geluk. Oké, okay, nou ja, goed. Buiten dat even. Um, verbeterpunten, dingen. Even over de, de accommodatie. Want ja, we groeien voor zoveel duizend mensen. Uh, ja, het zijn er 25.000 misschien wel. Hoe is dat voor, voor jullie als je dan ook nog op het laatste moment eigenlijk geplaatst hebt? Um, ik moet eerlijk zeggen dat je komt hier sowieso de eerste dag en denk je... Wow, wat een hoop tribunes. En uh, gisteren zijn de wedstrijden natuurlijk gestart. En we hebben ochtends getraind. En daarna ook bewust eventjes daar op een van de tribunes gezeten. Om te ervaren hoe het nou is. Dat je een beetje iets van een lawaai meekrijgt. Want ook tijdens de training gisteren waren er al mensen. En dan hoor je al mensen schreeuwen. En dan denk je oké, okay, je hoort het wel echt heel goed op het water. En als, als die tribune losgaat, dan ben ik benieuwd wat voor herrie daar vanaf komt. Dus we hadden wel ons stof voorbereid. En we hadden ook al van gisteren. Uh, want mensen gehoord die gisteren gereisd hebben. Dat het startsysteem heel veel herrie maakt. En die camera die terugkomt. Dat je die zo zo voort aankomt. Dus dat er wel dingen zijn die je eventueel zouden kunnen afleiden. Maar omdat we eigenlijk wel door voorbereid waren... denk ik dat dat in principe geen nadelig effect heeft gehad in ieder geval. Ja, ik hoorde een van de Britse toproosters vanmorgen... las ik een tekst in de Times die zei... normaal gesproken staat mijn vader er met zijn hond. En het zou best kunnen dat je er nerveus van wordt natuurlijk. Ja, ja. Ik, ik denk dat je het gewoon uh, als aanmoediging moet zien. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik dan het geluid wat er van de tribune afkomt vergelijk met zeg maar, als er wel een Engelse ploeg in de heat zit of geen Engelse ploeg, dat is nog wel een verschil. En wij hadden geen Engelse ploeg in de heat, dus ik ben benieuwd hoe de herrie is als er wel een Engelse ploeg uh, in de heat zit. Want dan gaat die tribune echt, ja, dat gaat gewoon compleet los. Dat is echt niet normaal. Dat is Mooi. Ja, het is, ja, is wel echt heel mooi. Dit is wel... Ja, ik had altijd wel verwacht dat de spelen gewoon heel gaaf zouden zijn. Maar dit niveau uh, had ik toch niet helemaal voorgesteld. De hoeveelheid mensen die erop afkomen is gewoon ongelooflijk.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 friends I where you are I'm gonna say she was cold. Ja, train. Fifty uh, ways to say goodbye. Ja, wel mooi aan elkaar gejat een beetje, maar wel mooi. Ja, ja jij hoorde de musical Ja, er zat, er zat opeens een riffje in van Phantom of the Europa. Ja, absoluut. Ik geloof je. Uh, ja, uh, we gaan uh, naar het wielrennen. Uh, je ziet zo nu en dan, Gio, uh, dat er wat uh, rensters onderuit gaan. Uh, het heeft geregend, de wegen zijn een beetje nat. Ook een beetje kleverig uh, tussen de bebossing door... Met wat, uh, ja, denk ik, wat rotzooi wat van bomen is gekomen, waardoor het allemaal een beetje plakkerig is. Kortom, uh, het is best risicovol uh, als men aanzet in bochten. Het is link en uh, het is vooral link achteraan in het peloton. Maar ja, het is ook een beetje een ongeschreven wet natuurlijk. Dat weet je gewoon van tevoren. En Christine Armstrong, de vrouw die nu weer aansluiting krijgt bij het uh, peloton. Uh, ja, goede tijdrijster. Maar ja, die merkt toch wel dat je maar beter niet achteraan kunt uh, rijden in dat peloton. Want vlak vorder in een bocht zojuist in een afdaling... daar ging een Chinese onderuit, uh, Xin Liu. En uh, die nam Armstrong vol mee in de val. En ja, dat is toch een beetje het kiezen van een uh, risicovolle plek. Als je daar gaat zitten, dan weet je dat je een grote kans loopt... Uh, ...als er iemand onderuit gaat, dat je erbij ligt. Je kunt maar beter vooraan rijden, zoals Clara Hughes dat op dit moment doet. Die Canadese schaatsster die ongelooflijk hard kan fietsen... ...die er zeer atletisch uitziet. De meeste Canadese vrouwen... We trouwens schijnen toch wat anders te trainen dan de Europese wielrensters. Het zijn echte atleten als je ze zo ziet. Maar zij rijdt op dit moment gemakkelijk omhoog. Zo, juist even een poging gezien van Ellen van Dijk. En daar gaat ze weer. Daar gaat Marianne Vos weer. Maar uh, ja, dus is vlak voor een bochtje. Dat is toch een moment. Ja, misschien is het juist wel slim. Als ze nu tenminste flink door kan aanzetten. Ze hoopte waarschijnlijk dat ze door die bocht kon wegknallen. Maar nu, dit is de serieuze aanval hoor. Dit is gewoon proberen om de hele zaak daarvoor aan aan God te rijden. Marianne Vos opnieuw in de aanval. Er gaan een paar Mee, ...maar er zullen er ook heel veel af moeten. Veel bochten ook op de Hungaro Ring in Hongarije, Ronald van Dam. Ja, mooi gevecht om de eerste plaats. Kimi Räikkönen, de herintreder, de Iceman uit Finland. Tegenwoordig coureur bij Lotus loert op Lewis Hamilton. Raikkonen lag voor de tweede serie. Pitzel op de vierde plaats ging langer door dan de rest vooraan. En kwam toen vlak voor zijn teamgenoot Romain Grandjean weer terug op de tweede positie. En hij heeft nu het voordeel dat hij dus laat is binnengekomen. Vier rondjes later dan Lewis Hamilton. Beiden rijden ze op de hardere compound van de twee banden... waarmee ze denk ik de race gaan uitrijden. Maar zijn banden zullen het dus langer vol gaan houden. En gaat Kimi Rijkonen dan hier die grote prijs van Hongarije binnenhalen? Hoe geduldig is hij en waar komt hij er zo meteen voorbij bij Lewis Hamilton. De eerste zeven races werden steeds door een andere coureur gewonnen. Daarna was het in Europa Alonso voor de tweede keer. Toen was het Weber in Engeland en weer Alonso in Duitsland. En de mannen van Lotus die hebben nog geen Grand Prix gewonnen. Rijkonen was al wel een keertje tweede in de grote prijs van Europa in Valencia. Maar hij zou zo graag weer willen winnen. De man die in 2007 wereldkampioen werd bij Ferrari. En toen eigenlijk wel had gehad daarna met de Formule 1. Ging twee jaar rally rijden, niet met al te veel succes. En toen had hij er wel weer zin in en kwam hij terug bij Lotus. En nu loert hij dus op Lotus. En hij heeft nog 12 rondjes te gaan van de 69 om die Engelsman in te rekenen en zijn eerste overwinning van dit seizoen binnen te gaan halen. Wat wordt een hele spannende slotfase hier op de Ring in Boedapest. Ja, bij het wielrennen is het ook razendspannend aan het worden, want uh, Marjane Vos geeft alles, maar geeft ze niet te veel, Gio. Ja, dat is de grote vraag. Dat hebben we eerder al eens een keer op een wereldkampioenschap gezien. Ik dacht dat het in Varese was in Italië. Waar Marianne Vos echt de koers maakte. Maar waarin ze uiteindelijk ook weer op de streep werd geklopt. En uh, toen ook weer tweede werd. En dat zie je nu toch ook wel een beetje gebeuren. In de beklimming van Box Hill. probeerde ze het. Ze kreeg uh, Elizabeth Armidstedt Lizzie voor Intimie. Kreeg ze met zich mee. Die rijdt trouwens voor een Nederlandse ploeg. De ploeg van Leontien van Morsel, AA Drink. En uh, die sloop in haar wiel mee. En ook een wittere zin, Alena. Amiel Jusik die sprong nog mee, maar inmiddels zijn er weer meer vrouwen bij gekomen. Hoor. Emma Johansson onder andere, Clara Jukes, Trixie Warwick. Emma Pooley, Judith Arndt zien we daar bij zitten. Steeds meer vrouwen die aansluiten en Georgia Bronzini. En dat is nou net de vrouw die Vos zeker niet wil meenemen. Want die was de afgelopen twee jaar de snelste toen het op een sprint aankwam op een WK. De hele groep smelt weer samen. De laatste beklimming van bokshillen is geweest. En dan is het maar weer afwachten wat er gebeurt. Pouli probeert het gewoon weer eens voor de verandering. Half vier geweest. Hier is Lieselot Thomassen. Het waterschap Roer en Overmaas gaat onderzoeken of in Sleenaken maatregelen nodig zijn om nieuwe wateroverlast te voorkomen. Rond middernacht tegen het waterpeil van het riviertje de Gulp. In een half uur tijd met anderhalve meter. Twee straten liepen gedeeltelijk onder en twee hotels en een restaurant liepen flinke waterschade op. De burgemeester van Gulpen-Wittem, waartoe Sleenaken behoort, is erg geschrokken. Hij wil de gedupeerden zoveel mogelijk hulp bieden.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 En het Russische onbemande ruimtevrachtschip Progress is bij een tweede poging succesvol vastgekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS. De eerste poging mislukte vorige week. Het loskoppelen en opnieuw weer aanleggen maakt deel uit van een onderzoek dat het koppelen van ruimtevrachtschepen aan het ISS makkelijker en efficiënter moet maken. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We zijn er weer helemaal klaar voor met wielrennen, autosport, beachvolleybal bij de mannen. En het duo uh, schuilnummer door Dus moet zo aan de bak. Maar eerst gaan we naar uh, India. Ja. Een klein relletje daar. Nou uh, ja. Olympische relletje. Ja, naar lege stadionstoelen. Gisteren, uh, uh, is, gisteren is er nu commentaar op de beveiliging. Want bij de openingsceremonie vrijdagavond liep een onbekende Indiase vrouw mee met het Indiase atletenteam. Zonder identiteitskaart om haar nek. in compleet andere kleren dan het team. En direct achter de vlag. Nieuws in India dus. En CNN India denkt te weten wie die jonge vrouw is. The girl who crashed Team India's opening ceremony party at the London Olympics has been identified. She's reportedly Madhura Hani, a postgraduate student hailing from Bangalore. Student uit Bangalore dus. Het hoofd van de Indiase delegatie is verbaasd dat iemand die niet bij het team hoort toch toegang heeft gekregen tot het stadion. Acting head of mission of the Indian contingent, Brigadier P.K. Moolidharan Raja is understandably agitated... Dat person who was not part of the delegation was allowed to accompany the team and hawk the limelight in the process. De vrouw viel ook nog eens flink op. Het Indiase team ging chic gekleed in een donkerblauw pak met gele accenten, de studenten liep precies achter de vlag en droeg een felrode blouse en felblauwe broek. Ze heeft India beschaamd, zegt de CNN verslaggever. This lady is walking right behind flag bearer Sushil Kumar. She caused a lot of embarrassment to the Indian contingent because she was not supposed to be there. En niemand hield daar klaarblijkelijk tegen. CNN sprak met het hoofd van de Indiase delegatie en die heeft nu een klacht ingediend bij de Olympische autoriteiten. We spoke to Brigadier Raja yesterday and he said that the Indian side was very angry. No one really had any clue about who this woman was. They had also lodged a formal complaint to Olympic authorities. Het filmpje over de vreemde vrouw bij de ceremonie is te zien op NOS op 3.nl. We gaan weer naar het fietsen. Daar uh, ja, hopen we allemaal op een medaille voor Marianne Vos. Maar verspilt hij niet te veel kracht, Rio? Ja, het is te hopen van niet. Want we hebben nog steeds wel een peloton van een vrouw of 25 A30. Terwijl volgens mij nu een van de Russinnen probeert weg te rijden uit dat peloton. Moeilijk te zien omdat ze tussen de bomen doorrijden. Af en toe wat zonnige plekken daar doorheen. Het is inmiddels weer wat droog geworden daar op het Olympische parcours. En daarachter zie je dan dat hele peloton waar volgens mij nog drie Nederlandse vrouwen in zitten. Want ik heb eerlijk gezegd het idee dat Loes Gunnewijk niet meer heeft kunnen aansluiten. Armstrong wel, die reed nog even in het gezelschap van Gunnewijk. Armstrong die ook gevallen was net als Loes Gunnewijk. Maar uh, die rijdt dan wel daar in dat groepje. Maar uh, Gunnewijk zelf heb ik niet meer kunnen ontwaren. Nicole Koek trouwens kreeg ook weer aansluiting. De vrouw die moest lossen in een van die klimmetjes. Maar zij zit er inmiddels ook weer bij. Terwijl we dus nu kijken naar een vrouw die probeert weg te rijden uit het peloton. Moeilijk te zien wie het is hoor daar onder die bomen. Het peloton zit er vlak achter. Ik kan door het bomen bijna Bos en Vos niet meer zien, maar dat komt straks allemaal. We gaan nu weer even naar de Hongaroring, naar Formule 1, bij Ronald van Dam. Achteronder nog van de 69. En net de eerste uitvaller, en dat was Michael Schumacher. De man die toch al uh, geen gelukkige middag had. Hij heeft zijn Mercedes in de garage geparkeerd. Kreeg ook nog een drive panel die voor Pastor Maldonado... die iets te enthousiast probeerde Paul Di Resta in te halen... en daarbij de schot bijna van de baan af roste. Dus die kan een hoge klassering ook wel vergeten. Maldonado de Venezolaan die trouwens al wel een Grand Prix won dit seizoen. Dat was de grote prijs van Spanje. Nog altijd dus de jacht van Kimi Raikkonen op 0,8 seconden van Lewis Hamilton, de koploper met zijn McLaren. Ja, erbij komen in de Formule 1 is 1, maar ervoor voorbij komen... Dat dat is een heel ander verhaal. Je komt dan als het ware eigenlijk in de vuile lucht van de, van de voorganger. En dan verlies je de neerwaartse druk en dus ook wel snelheid. En het kan eigenlijk maar op één punt, namelijk op dat lange, nou ja, lange relatief... Korte rechterstuk eigenlijk. Het is helemaal niet lang. daar mogen ze dan hun achtervleugel openzetten. Geef je kortstondig even extra pk's. En die kun je gebruiken om de man voor je in te halen. Ik denk dat Rijkonen gewoon wacht. Hij weet dat zijn banden beter zullen zijn in de slotfase van de race van die, dan die van Lewis Hamilton. En daar moet hij zijn kans pakken. Grosjean op de derde positie. Die moet opletten. Want achter hem zit Sebastian Vettel. Vettel die een driestopper nodig heeft. Maar in ieder geval nog voor Alonso de baan opkwam. Dus dan loopt hij wel in op Alonso. Dat doet niet Mark Webber. Die maakte net ook zijn derde stop. En die is Teruggezakt naar de achtste positie. Het blijft dus uh, nagelbijten hier in de slotfase van de grote prijs van Hongarije. Wordt het Hamilton of toch Rijkeunen? Ja, uh, we gaan snel nog even naar Gio. Want uh, er lijkt nu een uh, serieus gaatje geslagen. Ja, dat was inderdaad een russun die daar wegsprong daar bij die bomen en dat bos. Uh, moeilijk te zien, maar het is Olga Zabelinskaya. En uh, die wordt in het vrouwenpeloton ook uh, de menselijke brommer genoemd. Want die kan verschrikkelijk hard rijden. En uh, die moet je dus ook echt geen gaatje geven hoor. Want als ze dat heeft, dan zou ze zomaar eens uh, tot op de streep door kunnen rijden. Dat weten die vrouwen in dat uh, peloton. Maar voorlopig is niemand die er achteraan wil springen. Iedereen kijkt naar elkaar. Zabelinskaya krijgt de ruimte en heeft inmiddels een half minuutje voorsprong op het peloton. De weg loopt langzaam weer omlaag. We gaan weer in de richting van Londen. Het is nog een kilometertje of 45 en dan komt ze hier aan op de Mol. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. En dat is iedere dag. Special reporter Erben Wellemars vanuit Londen... op eigenzinnige wijze verslag van grote en kleine verhalen van deze Olympische Spelen. Iedere avond om ongeveer kwart over acht is het, zenden we die reportage uit hier op Radio 1. Erben, goedemiddag. Goedemiddag. Wat ga je nu doen? Nou, ik zit vandaag uh, ik zit ook bij de wegwedstrijd, bij, bij de doelrennen bij, bij, bij, van Marianne Vos. Ik ben de hele dag op pad met de ouders van Marianne Vos. Dus ik was hier al uh, vroeger, vroeg. alleen de ouders waren te laat voor de, voor de stad. <laughs> dus uh, we hebben al heel, heel, heel, heel wat avonturen meegemaakt, want we zitten gewoon op de tribune. En nu moet je dus vier uur lang op die tribune zitten, want er gebeurt hier gewoon vier uur lang eigenlijk niks. We kijken naar een scherm. Eh, we hebben dure kaarten, we zitten op de hoofdgebunde, maar zelfs op de hoofdgebunde is er geen dakje. Dus we hebben al een flinke regenbui over, ons, over onze pet heen, heen gekregen. Het is een, uh, ik vind het mooi, moet ik zeggen. Hebben ze een beetje een goed gevoel erover, die ouders van Marianne? Ja, ze, ze, hebben er, uh, ze zijn heel rustig eigenlijk. Ze zijn uh, rustig en uh, ze hebben een goed gevoel over het verloop van, van de wedstrijd. Want inderdaad, de Nederlanders vallen na de ene keer naar en de andere keer aan. En ze willen heel graag dat de wedstrijd gewoon hard gemaakt wordt. Dat ze allemaal hartstikke moe worden en dat Marianne maar zometeen het af kan maken. Maar wat Guido net ook al zei, uh, Marianne moet nu wel eventjes opletten natuurlijk. Ja, je hebt het over dure kaarten, Erben. Wat moeten we ons voorstellen als je vier uur op een tribune zit en alleen bij wijze van spreken, finish it en naar schermen kijkt? Wat kost zo'n kaart? Wat kost zo kaart? Ja, ik heb geen idee hoeveel, hoeveel, hoeveel kost het de kaart eigenlijk? <laughs> 60 pond per nou, stuk kost de kaart. Ponten. Maar dan hebben we ook wel entertainment, hè? Ja, omdat alle, jij er alle, bent alle, natuurlijk. We hebben alle, alle vervaren kort gehad, en we hebben wat dansers gehad. <laughs> maar eigenlijk zit de community daar helemaal niet, niet op te wachten, willen ze gewoon naar een scherm kijken. Ja, nu maar... is de weg, nu is Marianne Vos weg. En de prins komt ook net aanlopen, de prins is hier tegenover ons. Maxima is er, de prinsesjes zijn er. Dus uh, ja, nou, dat is kunnen, wel 60 pond waard. Ik Voordat totdat de finish komt. Maar ben jij nu uh, sensatie aan het maken of is het echt zo dat Marianne Vos weg is? Gio, uh, klopt dat? Ja, die Erben die heeft zoals meestal heeft hij wel gelijk. hoor uh, Hij is uh, erg enthousiast. En in dit geval is hij dat ook voorkomen terecht. Want Marianne Vos springt naar een groepje toe. Eerst was het Olga Zabelinskaya. Daarna Emma Pooley en Erben Nieben. De Amerikaanse en de Britse in omgekeerde volgorde En daarna was het Marianne Vos die aansloot. En daar zit nog wel echt de snee op hoor. Vos die daar uh, vol tempo maakt op kop. En dan, uh, dan neemt die kleine Puli, neemt het weer over. Erben Nieben is ook al uh, niet een van de grootste. Dus uh, dat zijn er in ieder geval een paar waarbij... Je niet in het wiel kunt gaan zitten. Vier vrouwen op dit moment aan de leiding. En Zabelinskaya, dat zal wel de motor moeten worden... van deze groep. Die kun je er goed bij hebben. Die zal zeker doorrijden tot aan de streep. En die kijkt niet op of om. Vos nu in het derde wiel. In het wiel van Ember Nieden. Nieben. En het gaat hard, door Boven de 50 km per uur. En het gat is daar. ben benieuwd of ze nog reageren vanuit het peloton. Bijvoorbeeld de, Amerik de, de Italiaanse. Ik zie nu trouwens dat de Amerikaanse geen Nieben is. Maar dat het... Uh, Ols is, die daar naartoe springt. Dan is die over Emmenieben heen gesprongen. Want die was eerst weg met Emma Pooley. Maar het is Ols die erbij is gekomen. Vos in ieder geval in de aanval. En het gat is groot geworden hoor. Want ik kijk naar achter naar de weg en ik zie geen vrouwen meer komen. Nu is er een serieus gat geslagen. Erwin dit, ja. Erwin, dit moet het moment worden lijkt het. Hè? Dit moet het moment worden in ieder geval waarin vier zich los gaat maar gaan gaan maken van de grote groep. Ja, zeker weten. En ik moet zeggen, de vader van Marianne, Marianne Vos is erg blij. Ook niet de vader van Marianne Vos. <tot> of heide, Papa Vos. Ja, is tot op heden gaat het supergoed, zegt hij. Nou, we eh, zijn hier, zijn hier, zijn hier, zijn hier zeer, zeer, zeer tevreden. En de prins zit inderdaad echt al wel op, op, op de, de tribune. Dus uh, ja, we kunnen echt iets heel moois gaan verwachten hier uh, bij de finishlijn straks. Ja, ja, Afhankelijk van de finish natuurlijk uh, is ook jou, de afloop van jouw reportage die horen we vanavond om kwart over acht hier op Radio 1. Ja. Erwin Wijdemars. Bedankt voor de waarschuwing.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 En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van met al uit Londen.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 Met het prachtigste verhalen, oh God, wat is ze lief. Gisteren uit Rissabon, ik mis je de zoen. Vandaag uit een kattenbel, want er is zoveel te doen. Weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen. Liefs uit Londen, misschien wel een gouden randje voor Marianne Vos. Wordt er een beetje samengewerkt in die kopgroep Guillaume. Er wordt prima samengewerkt in die kopgroep. Nu de Russin Zabelinskaya in het laatste wiel. Toch echt letterlijk een van de motoren van deze kopgroep. Net als Marianne Vos trouwens. En die moet oppassen dat ze niet te veel geeft in deze fase. Dat ze ook de anderen het werk laat doen. Voorlopig draait het daar wel lekker. En in het peloton. Daar zie je toch dat er voornamelijk de Duitse vrouwen. Dat die hard erachter moeten rijden. Je verwacht ook de Italiaanse vrouwen. Maar die spelen misschien wel wat poker. Dat ze denken van laat de anderen het werk maar opknappen. En dan komen wij wel in de finale. Komen wij wel naar voren. Geschroven. Nog even de samenstelling van de kopgroep. Want uh, we noemden Amber Nieben en Emma Pooley. Dat waren twee vrouwen die achter Zabalinskaya waren aangesprongen. Maar die kregen de aansluiting niet voor elkaar. En die werden voorbijgevlogen letterlijk door Elizabeth Armidstead, de Engelse. En Shelley Olds, de Amerikaanse. En dat zijn nou net twee vrouwen die toch ook mee als favorieten hier voor deze Olympische titel gezien kunnen worden. Armidstead een beetje het gezicht van de Engelse wielerploeg. Veel meer bijvoorbeeld dan uh, Emma Pooley, uh, die ook rijdt voor die Nederlandse ploeg van Leontien van Moorsel. En het is een goede sprinster, Armitsted. Shelley Olds trouwens ook een prima sprinster, maar die heeft al een wereldbekerwedstrijd dit jaar gewonnen in China. En woont als zoveel wielrenners woont gewoon in Noord-Spanje, in Girona, waar ze traint en werkt en fietst en leeft. Dat groepje dus met Marianne Vos weg. Het gaatje is niet groot door 15 seconden. Weg gaan weer naar Hongarije, naar de Formule 1, bij Ronald van Dam. Ja, daar zitten we in de laatste ronde van de race. En wat Mark Webber wel lukte in de grote prijs van Engeland toen hij in de slotfase Alonso inrekende. Dat gaat Kimi Raikkonen niet lukken. Hij is er wel vlakbij, maar ja, dan ben je er nog niet voorbij. En dus gaat Lewis Hamilton op jacht naar zijn... 18e overwinning in de Formule 1. Nog een paar bochten. En dan is hij de Lewis Hamilton toch geplaagd in de laatste races. Maar dit gaat een hele mooie worden hier in Hongarije. Daar komt hij het rechte stuk op. Inderdaad, hij heeft voldoende marge Ten opzichte van Kimi Rijkonen. Die voor de derde keer tweede wordt dit seizoen. En weer dus niet wint. Lotus gaat beslag leggen op de tweede en de derde positie. Vandaar komt Romain Grosjean die wel vlak achter zich. Sebastian Vettel heeft die als vierde wordt afgevraagd. En in elk geval inloopt op Fernando Alonso. Alonso, ja, dat is gewoon een coole rekenmeester. Op de dagen dat je geen Grand Prix kan winnen moet moet je moet gewoon zorgen dat je de auto aan de finish krijgt. En dat doet de Spaanse koploper uit in het wereldkampioenschap. Want hij gaat hier vijfde worden op de Hungaro ring. Daar komt hij over de finish. En dan is de zesde plaats als er niks geks gebeurt voor Jensen Button. En dan wordt Mark Webber, die dan toch weer averij oploopt. Die wordt slechts achter, want die moet ook nog Senna voor laten gaan. En dan maken we met Massa en Rosberg even de top tien vol. Maar wat een mooie dag voor Lewis Hamilton. Hij slaat hier toe. Had ook al een overwinning in Canada. En deze kon hij zeer goed gebruiken, want hij... Zal hier flink wat uh, plaatsen gaan winnen in de strijd onder wereldtitel. We gaan zo meteen allemaal even uitrekenen. Maar we hebben een uh, mooie race gezien. Jammer voor Kimi Rijkoon. Uh, hij, uh, hij kwam er niet voorbij. Maar hij zal dus uh, genoeg moeten nemen met de tweede positie. En de winnaar in Hongarije Die luistert naar de naam Lewis Hamilton. We richten dan over zeilen. Annemiek Bes en haar bemanning zijn goed begonnen aan het toernooi in de Elliott-klasse. De eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland werd gewonnen. Later vanmiddag gezeild Bes nog een keer. En dan is Rusland de tegenstander. De Radio 1 Sportzomer. De festivaltent. De festivaltent staat vandaag in Utrecht. En dat is niet voor niets de stad. Want uh, het wordt voornamelijk dit weekend overspoeld door Gothics. Anne van der Veen is erbij voor ons. Wie deze dagen in Utrecht is geweest, is het misschien al uh, opgevallen dat het uh, stadsbeeld iets anders is dan normaal. Er lopen heel veel mensen in. Uh donkere kleren rond, maar ook heel veel meisjes... die zijn dan weer, zoals het in de scene heet, geloof ik, lolita's? Ja, je hebt hier ook uh, de korte lolita's... Uh, waar er van uh, vanmiddag ook een modeshow is. Uh, die uh, stijlers komen overwaaien uit Japan. En uh, dat is ook een van de onderdelen van uh, de dark underground scene. Ja, want ik ben bij het festival en dat heet Summer Darkness. Niet zo'n vrolijke naam trouwens. Nee, vind je? Ik vind, ja, wij vonden het wel een mooie naam. Summer Darkness. Ik bedoel, het zegt dat zegt het gewoon helemaal. Hè? Dus uh, donkere zomer is Kees de Brouwer trouwens, de organisator en zelf ook DJ. Ja, klopt. DJ XXX. Niet zo'n vrolijke naam, nou ja, vind ik dan. De organisator denkt daar anders over. Ik ben even de stad ingegaan om te vragen... wat mensen eigenlijk weten van die gothics. Uh, eigenzinnige mensen die eigenlijk heel lief zijn. We hadden gisteren de hele kroeg vol en dat uh, beviel wel. Ze zijn in het zwart, over het algemeen. Uh, hoewel ze de afgelopen jaren steeds fleuriger worden. Dat, uh, dat valt wel op. En uh, volgens mij zijn ze een beetje mensenschuw. Ik heb er dit weekend heel veel gezien hier in Utrecht. En we uh, hadden volgens mij wel heel veel plezier met z'n allen. Ik vind het wel tof dat dat in Utrecht gebeurt eigenlijk uh, vandaag. En natuurlijk gisteren en eergisteren. Utrecht is dus ondertussen al een beetje gewend aan al die gothics in de stad. Al die toch wat... Uh, Anders uitgedoste mensen. Ik wou vanmiddag naar de opening van het festival, maar dat viel dan helaas in het water. Het is drie voor twaalf. We staan onder de mooie gotische domkerk in Utrecht. Maar ik sta toch met een teleurgesteld man. Ja, dat klopt. Helaas moeten we nog een uur wachten eigenlijk voordat de kerk uit is. Ik was het bedoeling dat ik tussen twaalf en één zou draaien. En dat ja, gaat helaas dus niet door. Het is van hoger hand verboden? Uh, letterlijk, ja. Dus we moeten even wachten. En, uh, dat betekent uh, dat uh, de, de gotische muziek even moet wachten op, uh, op, op de kerkmuziek. Wat had je eigenlijk gepland? Nou, Eigenlijk wilde ik beginnen toch met iets neoclassieks. Want ik merkte vorig jaar dat we eigenlijk uh, de, de muziek die mensen niet kennen, die, die heel erg aansprak. Dat was uh, Ashram, een uh, Italiaanse neoclassieke band die, uh, ja, die prima paste. En toen gingen mensen ook letterlijk vragen van... Nou ja, uh, wat is dit eigenlijk? Dus dat wilde ik eigenlijk ook mee beginnen. Nu hebben we er wat op gevonden. We gaan illegaal toch heel zachtjes even luisteren wat nou die gotische muziek is. Ik zal het even doen. Het is eigenlijk de, ja, de rustige kant van, uh, van de goede go gotische muziek, om het zo maar te zeggen. Maar had je ze nog meer op getrakteerd? Die kerkgangers. <laughs> nou ja, een beetje op de brede kant. Wel de rustige kant om te beginnen, want iedereen is natuurlijk moe. Maar je ja, hebt aan de andere kant ook gewoon de wat hardere muziek. Uh, wat gisteravond ook wel mee geëindigd is als headliner, was uh, Combi Christ. En uh, ja, daar, daar gaat iedereen op los, om het zo te zeggen. Nou, laat maar eens horen dan. Heel zachtjes weer. We gaan heel zachtjes uh, harde muziek draaien. Dat kan tegenwoordig. Ik zeg, Utrecht heeft wat gemist. Inderdaad. En dan gaan we vandaag gewoon nog verder, dus uh, uiteindelijk zullen ze het nog wat meemaken. Zet hem maar uit, want anders uh, komt de politie nog langs. Ja, we moeten weer oppassen, hè? want nu gaat de kerkklok ook al. Misschien is het te teken, maar uh, ja, het is niet anders. We wachten even af. Ja, verboden door de kerk, hè? Ja, het is he helaas uh, vandaag nou, verboden voor de kerk. Ze, ze hebben een kerkdienst en daardoor kunnen wij eigenlijk geen versterkt geluid doen. Dus dat is uh, helaas uh, even uitgesteld, maar uh, ja, uh, daarna is het gewoon losgegaan dus. Het festival heet niet voor niks Summer Darkness, want vanavond, zelfs op zondag, is het nog tot een uur of twee te bezoeken. S'nachts heb ik het dan over. Ja. Met een hele bijzondere afsluiter, hè? Ja, we sluiten af met Pieter Hoek. Het is een van de leden van uh, voormalig Joy Division uit de jaren 80. En die gaan het album uh, Closer spelen, zeg maar, wat in die, uh, in die jaren is uitgebracht. Dus het is echt een unieke afsluiter van dit festival. We hoorde Anne van der Veen vanuit Utrecht met de organisator van Summer Darkness, Kees de Brouwer. Die kopgroep van vier met uh, Marianne Vos erin. Spelen een belangrijke rol en ook het weer, Giel. Zo, het weer ja, want het uh, uh, regent weer uh, met uh, pijpenstelen. 46, 47 kilometer per uur reizen, maar de weg loopt ook een beetje bergaf. En uh, die vier vrouwen, ja ze werken fantastisch samen hoor. Vos is echt ijzersterk. Ze weet gewoon dat ze hier de benen heeft om Olympisch kampioenen te worden. Maar het verschil met de peloton wordt niet veel groter. Sterker nog, het wordt kleiner. Het was juist nog 22 seconden, nu alweer teruggelopen naar 12 seconden. En dat heeft weer alles te maken met het feit dat de Italianen en de Duitsen... Dat die de elkaar gevonden hebben. Dat die hard werken om dat uh, peloton terug te brengen naar die koplopers. Het is echt een ziedende jacht van het peloton in die stromende regen. Achter de kopgroep aan. Af en toe is een keer een Nederlandse stoorzender ertussen. Annemiek van Vleuten zojuist. In het wiel van Judith Arndt. De tweede wiel. En dan zie je het gebeuren. Daar gaat Arndt van kop af. En dan zie je ze denken. Ja maar ho eventjes. Waarom maakt deze geen tempo? Simpelweg omdat ze een ploeggenote in de kopgroep heeft. Dus doet uh, Annemiek van Vleuten goed werk. Inmiddels is ze weer wat verder teruggezet. ...zakt daar in dat uh, peloton... ...waar we ook nog een uh, Finse zien uh, rijden. En uh, die Finse... ...die luistert naar de naam Pia Sundstedt... ...die uh, rijdt daar ook nog goed mee. De alle andere favorieten zitten daar ook nog steeds bij. Maar krijgen ze het gaatje gedicht? Hey, nou krijgen we ineens weer te zien dat het 33 seconden is geworden. Het pingpong dus wat heen en weer. We hebben nog 31 kilometer te fietsen. 33 seconden het verschil... ...tussen het groepje met Zabelinskaya... ...Armitstedt, Ols en Vos... ...en het peloton. Bloedstollend spannend. Dat is het wellicht ook geweest... Uh in Hongarije, als we de stand opmaken met Ronald van Dam... van de Formule 1-race al daar. Ja, ik heb even zitten rekenen. Lewis Hamilton won dus een tweede dit seizoen. En de derde keer dat hij in Hongarije wint, dat deed hij ook al in 2007 en 2009. En de achttiende keer dus in zijn loopbaan dat hij een Grand Prix... in de Formule 1 op zijn naam schrijft. Uh, hij gaat naar de vierde positie, is uh, Kimi Raikkonen uh, voorbij. Uh, Hamilton heeft 117 punten, Raikkonen 116. Bovenaan Fernando Alonso met 164 punten. Heeft er nu 40 meer dan Mark Webber, die op 124 staat. En Sebastian Vettel nog maar twee puntjes achter zijn teamgenoot van Red Bull. Die staat op 122. Daarachter dus Hamilton en Raikkonen. Rosberg op de zesde plaats met 77 punten. En Button, één puntje erachter, die staat zevende. En bij de constructeurs is het Red Bull Racing aan de leiding met 246 punten. Tweede nu. McLaren met 193 en Ferrari op 189 op de derde plaats. We gaan naar de zomerbreek. want ja, al die monteurs en al die volgers van de Formule 1... die uh, mogen ook met vakantie met hun uh, gezinnen, familie, vrienden en alles erop en eraan. En dan zijn we op 2 september terug met de grote prijs van, Engeland, of, uh, van België op het circuit van spa flanco De vrouwen Holland 8 moeten op het roeitoernooi nog aan de bak in de herkansing. In de series werd de ploeg derde en laatste. Toch was Nienke Kimma niet geschrokken van het niveau. Uh, nou, dat viel eigenlijk wel mee. Uh, we wisten van tevoren dat het een moeilijke, moeilijke heat zou worden. Uh, Canada en Roemenië zijn alle twee echt wel medaillekandidaten. Uh, ja, we hadden schuine wind tegen, wat vrij lastig is. En we lagen ook het meest in de nadeelbaan eigenlijk. Dus het, we wisten wat het, dat het lastig zou worden. Uh, qua tijden liggen we er gewoon tussen, vierde tijd overal. Dus uh, ja, het, uh, het moet nog wat harder, het moet wat scherper nog. Maar uh, ik heb er wel vertrouwen in het verschil met die Canadese Amerikanen is wel een seconde of vier. Dat is toch vrij fors, of niet? Ja, dat is een, ja die zijn, die zijn supergoed bezig. Uh, maar goed, uh, we weten ook uit het verleden dat uh, voor wedstrijd win je geen medailles. Uh, we moeten er nog een stapje bij doen. We weten dat we dat nog kunnen. Uh, dus en, uh, ja, dat gaan we de komende dagen doen. Hebben jullie hem helemaal maximaal gevaren? Uh, ja, wel uh, zover als, uh, als, uh, als dat lukte. Uh, we hebben het gevoel dat we nog iets beter uit de start kunnen komen. Een uh, start gaat meestal wel, uh, is meestal wel ons sterke punt. Uh, dus uh, ons doel is om daar gewoon nog wat verder voor te leggen. En uh, ja, uh, alles wat scherper te doen nog. Als je... De wat, grotere, de wat grotere view neemt, de wat, wat verder er vanaf bijvoorbeeld kijkt naar de Amerikanen sinds 2006, ongeslagen. Leg eens uit aan mensen die het wat minder volgen, hoe het kan dat je sinds al die jaren wereldkampioen wordt, olympisch kampioen wordt. Wat doen zij anders dan bijvoorbeeld Nederlanders? Nou ja, ik weet niet hoe zij trainen natuurlijk. Ik, uh, ik uh, ben er helaas nog nooit bij kunnen zijn. Uh... Eigenlijk best gek, want ik bedoel, dat is blijkbaar het geheim wat zij hebben. Um, ja, nou ja, dat houden ze dan ook goed geheim. Um, dat, uh, ja, ik weet niet hoe ze trainen, Het zijn, ze zijn uh, supersterke vrouwen, ze hebben een uh, supergoede ploeg. En uh, ja, het enige wat wij kunnen doen is gewoon zo hard mogelijk gaan... en het ze zo moeilijk mogelijk maken. Hoe is het met jouw krug? Het uh, gaat hartstikke goed, ja. Want ik stond hier voor jullie race, een minuut of veertig van tevoren. Ik zie jouw vervangster, Ivo Olivia van Rooijen, heel hard langs sprinten. En ik kreeg even het idee, is er iets aan de hand? Oh, nee, absoluut niet. Nee, ik ben uh, waarschijnlijk uh, even een sprintje aan het trekken. Ik weet het niet, er is geen sprake van dat, er, uh, uh, dat, uh, dat het niet goed gaat. Hoe gaan jullie dit nabespreken? Uh, nou ja, we hebben dit nabesproken. We gaan nog uh, video terugkijken. Even, even het uh, laten bezinken. En dan nog een keer erover hebben. Um, en kijken wat we nog uh, kunnen verbeteren de komende dagen. Want ja, jullie hebben steeds gezegd in deze boot. We zijn echt een medaillekandidaat. Uh, dat staat nog rent Of ben je toch wel wat minder daarin uitgesproken dan misschien vooraf? Nee, ik denk dat we nog steeds medaillekandidaat zijn. We hebben overal de vierde tijd gehaald. Um, ja, um, het is, uh, ik denk dat het uh, verschil met de Roemenen. Uh, Misschien wat groter is door de wind tegen. Verschillen worden dan vaak wat groter dan, uh, dan, dan met vlak water. Uh, ik denk dat we nog steeds meedoen voor de medailles. Nienke Kimmer van de Holland 8. Het wordt ongelooflijk spannend bij het wielrennen voor de vrouwen. Gio. 28 kilometer nog het verschil tussen de kopgroep en het peloton 26 seconden. En er zijn er nog maar drie, want Shelly Ols heeft zojuist lek gereden. Net trouwens als Emma Johansson in het peloton. Betekent dat ze zonder Shelly Ols door moeten naar de finish. Marianne Vos, Olga Zabelinskaya en dat is Elizabeth Amidstead. Vervolg van die koers natuurlijk in de volgende uren van de Radio 1 Sportzone... met Lucella Carasso en Tom van het Hek. Wordt het een gouden of een ijzer voor Marjane Vos? Ja, ja, zeg het maar. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik geniet enorm van dit sportzomer. Maar... Heeft u iets op uw lever? Goedemiddag. Ik wil even een klacht in die nou over de weermannen. Een klacht zelfs, vertel eens. Of iets heel anders? Nee, ik had een vraag namelijk in plaats van een klacht. Dat mag ook. Bel 0800-1101. Ja, hebben hebben het altijd over natte regen en gevochtige bui. In gesprek met Valethek. Dus geen natte regen meer, gewoon regen. Wel ja. iedere dag tussen 2 en half drie met Tom. Van het bel je voor de gezelligheid? Of wat bel je? Ja. Ja. 0800-1101. dank u.